Twee uur aan octijzen met het NOS-journaal. In Wijster in Drenthe blokkeren omwonenden met tractoren en karren de hele nacht een bedrijf dat slachtafval verwerkt. De buurtbewoners hebben genoeg van de stank die het bedrijf uitstoot. Er staan ongeveer 40 mensen voor de ingang van het pand. De burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe heeft slachtafvalverwerker vier, te, vier weken de tijd gegeven om het stankprobleem op te lossen. Als dat niet lukt, volgt daarna elke week een dwangsom van 50.000 euro tot een maximum van 200.000 euro. De omwonenden gaat dat niet snel genoeg zij willen dat de gemeente meer doet. De VVD en de PVDA hebben vanavond drie uur lang in het torentje topoverleg gevoerd over de zorgpremie. Na afloop wilde niemand vertellen of er resultaten zijn geboekt. Volgens vicepremier Asscher is er indringend gesproken over de politieke actualiteit. Aan het begin van de avond werd duidelijk dat de twee regeringspartijen naastig op zoek zijn naar een oplossing voor de zorgpremie... en dat daarvoor verschillende opties op tafel lagen. Bij het overleg in het torentje waren premier Rutte, de fractieleiders Zijlstra en Samsom en de ministers Asser, Dijsselbloem en Schippers. Een meerderheid van de gemeenteraad in Den Haag heeft ingestemd met de bouw van een nieuw dans- en muziekcentrum op het Spui... Het zogenoemde Spui moet in 2018 af zijn en gaat 180 miljoen euro kosten. De bouw is omstreden. Uit een onderzoek onder inwoners van Den Haag bleek 69 procent tegen. Ze vinden het project vooral te duur. Ook bij collegepartij PvdA was er twijfel. Uiteindelijk stemde een raadslid tegen. In het nieuwe cultuurgebouw op het Spui moeten het Residentieorkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium onderdak krijgen. FC Twente heeft zijn eigen huis niet kunnen winnen van Levant uit Spanje. Het werd in Emschede 0-0. Daardoor blijft Twente op de derde plaats in de pool met drie punten uit vier wedstrijden. Ook PSV staat derde in zijn groep. De Eindhovenaren verloren vanavond in Zweden met 1-0 van AIK Solna. Het weer, vannacht bewolkt, maar wel droog. Het is zo'n graad of 7. Ook morgen is het droog en af en toe laat de zon zich dan zien. Het wordt gemiddeld 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Wat is het koud... Wat is het verschrikkelijk almachtig koud. Ja, ik ben op vakantie geweest. En dan, uh, dan moet ik even wennen dat ik weer een jas aan moet. En eigenlijk ook oorwarmers en handschoenen en een uh, muts en een neuswarmer. En hele dikke geitwolle sokken en dat soort dingen. Maar het is het allemaal waard hoor. Want ik heb er enorm zin in. En ik hoop jij ook. Ik heb je hulp namelijk heel hard nodig. Dit programma wordt namelijk gemaakt door jou. Het draait om de vragen waar je mee rondloopt al lange tijd. Of misschien sinds vandaag. Van die dingen die je afvraagt en waarvan je denkt... het zou zo fijn zijn als iemand die dat soort dingen weet... het me even uit wil leggen. Nou Dit is Radio 1. Wordt naar geluisterd door alleen maar intelligente mensen... die graag dingen uitleggen. Dus uh, als je je vragen even stelt via 0800-1121 of via Apestaatje, omroepmax.nl. Of um, ja, misschien wil je, je eventjes laten zien op de chat... die je vindt via www.omroepmax.nl nachtzuster. Allemaal wegen om je te melden bij dit programma... en om onderwerpen te introduceren in de vorm van een vraag. Dus is er iets wat je je afvraagt, grijp nu je kans en bel 0800-1121.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 Nachtsystem Waar oh, ben ik zonder al je zorgen? Nachtsystem Al niet de morgen Nachtsystem Ik bij je Wat moet ik zonder jou beginnen? Zuster Ik brand van binnen Nachtzuster Doe iets aan de pijn. Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? Zuster Haal ik de morgen? Nachtzuster Doe iets aan de pijn Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, ik doe iets van de pijn. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, ik iets aan de pijn. Oh, Nachtzister, auw. Oh, uh, Nachtzister, oh, uh, Nachtzister, oh, uh, Nachtzister, oh, uh, Nachtzister, Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Pijn, pijn, pijn, pijn, pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Hoe was het ook weer? Oh ja, ik zei, dit was nachtsuster. van Doe Maar. En dan zeg ik hallo, Dorothea. Hallo. Goeienacht. nacht. Hoe is het? Oh, sorry hoor, ja, dat ik even goed. piep, maar ik zet even ik mijn microfoon. Ja. Lig je op bed? Ja, en ik heb een vraag, ik hoor het al zo vaak, dus ik wil weten wat het betekent. Oh, jij hebt een vraag over iets wat je hoort. Ja. Nou, zeg het maar. Wat is ad -libs? Ik hoor het bij uh, The Voice. Ja. En ze hebben net een liedje gemaakt, en ad wat is dat? Wat betekent dat? Ik kan geen noot zingen, dus ik weet niet wat het betekent. Ja, nee, de de dat is... The greatest love oh, of all. Oh. Dat toch? Ik oh, weet dit veel, ik ga niet zingen, dus. <laughs> ja. Nou ja, het is, het, ik, ik, ik uh, heb ooit in, in een, in een duister verleden... heb ik de um, theateropleiding gedaan in Kampen. En daar oh. had ik een muziekleraar. En wij, wij hadden een meisje in de klas. Oh, nou, oh, dat zou leuk zijn als ik de naam nog kende. Marjolein heette ze. De ja. achternaam weet ik nou. Oh, dat ik de achternaam naam toch niet meer weet. Marjolein. Nou ja, was een meisje. En die had een uh, klassieke zangopleiding. Die kon zo prachtig zingen, Dorothea. Maar die ja. muziekleraar, die vond het. Ja, die, die zat echt. Ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar die Adlibs moet je meteen afleren. Want, oh, dat, dat, dat, dat halen, dat uithalen. Ja, want hij zei: Adlibs, dat is eigenlijk alleen maar uitsloven. Oké. Okay. En dat moet je, dat moet je allemaal, dat moet je, iedere noot moet goed zijn. En dat, mm. als je dat echt allemaal goed doet, dan is. Het maar vaak zitten dan eentje of twee toch net even, weet je. Dus doe dat dan niet, zing dan gewoon de noot, zei hij. Maar goed, ik okay. ben echt zo muzikaal zijn eigen Eikenhouten Deur. Dus ik. Uh... Maar, maar, maar, maar, maar dan weet ik nog niet, ik weet niet waarom het Ed Lips heet. Ja, dat weet ik ook niet, want ik hoorde, ze hebben woensdag, keek ik, en toen zong ze een liedje van, en de AdLibs? Ik denk, wat is dat? Dus vandaar dat ik die vraag stel. Ja, AdLibs, dat betekent natuurlijk, letterlijk zou het kunnen zijn, voeg lippen toe. Dus dat, dat, dat, dat dacht ik dat het was. Ja. Dat je, maar dat is weer meer... Uh... Maar ik ben toch ergens een stukje geholpen, want daar weet ik van... Nee, maar dat... dit, is, dit, dit is slechts een voorzet, hè. Dan moet het, nu, dit, ja. kijk, het, het idee is nu dat er iemand belt met, met verstand van uh, zang... die dat ja. eventjes nog even toelicht. Anders zouden we okay. snel klaar zijn. Ja. Oké. Okay. Dus er gaat ik, nu iemand uh, bellen naar 0800-1121... en die gaat het uitleggen, door uh, Dorothea Adlips. Okay. Dankjewel, hè. En jij bedankt voor de vraag. Vind je het leuk, ja, de Voice okay. of Het is een hele fijne... We hebben je gemist. Ah, dankjewel, maar Dorothea. Maar je hebt geen vakantie gehad, dus ik dat is zo... goed. Hoor je hoe uitgerust ik klink ook? Ja, oké. Okay. Je hoort gewoon hoe... Uh, ik ben helemaal bijgedacht. Je kunt gewoon horen ook hoe bruin ik geworden ben. Dat <laughs> is ongelooflijk. Dat ik ben bruin geboren. <laughs> ja, dat hoorde ik. Okay. Je klopt zo uitgerust. Nee. Oh, okay. Dorothea, je, ben, je ligt ook op bed. Het is, uh, het is tien over twee, dat is helemaal geen gekke tijd om op bed te liggen. Daarom, daarom. Dus blijf nog even luisteren, ga ik op zoek naar een antwoord. Oké, bedankt. Doeg, hoi. Doei, doei. Leo. Hoi. Het zijn ook Adlib's, hè? Ja, is het zo? Nee, ik heb geen idee, ik heb geen idee. <gif> Straks denken we dat scatten en adlibs hetzelfde is. Dat is niet. Ja, ja ik, ik zou echt niet uh, zo details kunnen brengen, adlibs, nee. Ad -lips. ja, en het is wel grappig, want inderdaad in die programma's... als de Voice of Holland gebruiken ze het gewoon... als, als ja. een gewoon een hele normale term die, waarvan iedereen uh, weet wat het is. Dus het is, het, het is eigenlijk wel een hele goede vraag, adlibs. Nou, maar daar belde je niet over, hè, Leo? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik belde over, over iets, iets heel anders. Uh, ik heb er misschien ook nog een, een, een stellinkje achter. Uh, als misschien er eventueel mensen op willen reageren, dat zou ik dan ook nog wel leuk vinden om dat te horen. M mijn, mijn vraag eigenlijk is, van uh, uh, met het stemmen laatst, uh, wie maakt de stemwijzer? Want dan krijg je, er is iets, daar kun je op de, op de computer een lijst of een vragenlijst doorwerken. En dan kom je erbij uit bij welke partij je eigenlijk het beste thuis ja. uh, zou zijn. Ja. En, nou, en dan kwam stemwijzer... ik uit op de Piratenpartij. Ja, maar die stemwijzer ja. die had de, de, de. vond ik een beetje een rare titel. Uh, wat zou uw portemonnee stemmen? Ah ja. Kijk, Alsof het alleen maar om geld draait. Juist. Ik, stemmen, dat doe je met, je met je hoofd of met je hart of zo. Mm -hmm. Maar niet alleen met je portemonnee, want als je er alleen maar van uitgaat van wat zou uw portemonnee stemmen, dan is het net of, of de, de portemonnee bepalend is voor wat je gaat stemmen. En stemmen dat is iets wat je op langere termijn doet, en dan is dat niet alleen de portemonnee die meetelt. Nee. Dus ik, ik vraag me af, wie maakt die, die stemwijzer? Want ja kijk, als dat door... door een, ja, in, naar mijn idee, als dat door een VVD gemaakt wordt, dan krijg je heel andere vragen in. Als dat door een SP gemaakt wordt, hè, ja. wat zou uw portemonnee stemmen? Nou ja, maar er zijn ook zoveel verschillende stemwijzers. Ja, ja ik, ik, ik kwam dan uit bij... Eh, bij de door, stemwijzer. Ja, van, van wat zou uw portemonnee stemmen? Dat kwam ook op tv en van Wat zou ja. uw portemonnee stemmen? Ja. Dat vond ik eigenlijk een beetje krom. Ik denk van, hé, hey, wie maakt... Die stemwijzer nou eigenlijk? Want dat moet toch iets objectiefs zijn? Niet partijgebonden en zo. Nee, nee daar ga ik toch een beetje vanuit eigenlijk. Ja, maar mijn vraag is... Wie maakt die stemwijzer? Ik weet het niet. En dan heb ik er nog een kleine stelling achteraan. Oh. Die, die wil ik gewoon even... Ja. Soms stellen mensen wel eens een grapje of zo. Ja. Ik, ik, ik wou er iets aan toevoegen als dat even mag... Uh, Laten we het voor het gemak de wet van Leo noemen. De wet van Leo. Denk, de ja. wet van Leo. het gemak even. Ik ja. denk dat uh, uh, in, in het leven, in het algemeen, zijn er vier dingen belangrijk. Hè? Dat is het hoofd, het hart en de portemonnee. En je hebt ook nog zo'n ding ergens uh, op kruishoogte. En ik, ik vind bij die, dingen, die vier dingen, die moet je heel strikt gescheiden houden. Je moet niet... Oh. Denken met je portemonnee. Maar het hart en het ding op kruishoogte... mag toch wel af en toe samen gaan? Uh, dat kan samen gaan. Ja. Maar het, het, het, het moet niet zo zijn... dat het ding wat op kruishoogte zich bevindt... dat dat je hart gaat bepalen. Nee. En het moet ook niet zo zijn dat je portemonnee... Uh, je hart gaat bepalen. Nee. Of, of, de, het, of iets op kruishoogte. Ja begrijp, ja, begrijp je wat ik bedoel? Ik ja. vind die dingen die moeten strikt... uit elkaar gehouden worden. En als je voor een vraag komt te staan waar je eh, niet direct weet eh, onder welk vak zal ik dat gaan zoeken dan denk ik dat je best gewoon even naar je hart kan luisteren dat zit altijd goed oké okay. dan dan dan doen we dat dan de volgende nou, volgende keer een um, een stemwijzer met um, wat uh, wat zou uw hart vinden Ja, dat kan ook waar ligt uw hart dat is een mooie ja maar ja je, je begrijpt wat ik bedoel? Ja. Die vier dingen uit elkaar. En dan, wie maakt die stemwijze? Ja, dat was duidelijk, Leo. Die hebben we meegekregen. Dankjewel voor je vraag. Oké, goedemorgen. goeiedag nog. Hey, een hartstikke mooi programma. Oh, dat wens je me of dat vind je nu al na 15 minuten de conclusie? Dat vind ik al, al heel lang. <laughs> ja, we... Van de afgelopen 15 minuten voerde jij vijf minuten het woord. Dus dan snap ik dat je het een mooi programma vindt. Oh, nee, nee, nee. nee, nee. Sorry <laughs> dan. Nee, dankjewel Leo. En een goede nacht nog. Jij ook, hè. Dag. Jasper. Ja, Astrid, hè. Het, het knopje werkt. Gelukkig. Nou, uh, nou ik, alles wat in beweging is... Oh, ja. Ik, ik, ik ben snel, hè, dat weet je. ja. Uh, hoe vind je Nederland trouwens nu weer? Frankrijk? Alles wat in beweging is. Even Jasper, ik Jou, ken je een beetje. Dingetje. We doen is gewoon... Je, je belt ergens over en dat ga je uitleggen. Ja. ja. Alles wat beweegt, geeft energie. Ja. Dus ook vloed en eb. Ja. Waarom hebben wij in Nederland niet gewoon... Net zoals in Engeland. Van die... App en vloed. Uh, de bewegende ja. rupsen op het wa water. Ja. die de golven en alles. Uh, ja. omzetten in energie. Ja. Want die maken minder herrie dan windmolens. Ik ben natuurlijk wel voor, voor 12.000 windmolens. 12 kilometer in, uh, in de Waddenzee. Tuurlijk. Maar golfbrekers, ja, zo, zo noemen ze ze volgens mij. Ja. Die kunnen dus energie opwekken. Gewoon, gewoon Bedoel, Heb je, ben je wel eens naar het strand geweest? Nee, nog ja. nooit. Nee, het is raar, hè? He, Ik heb er hoor, net drie zee. weken gezeten. Ja. ja. Ja. Nee, maar dat gaat eindeloos door. Ja. Nou, dan dat kan je gewoon een. een, een waarom heeft Nederland dat niet en waarom heeft Engeland het wel? Ja. Er staat genoteerd, Jasper. Nou, dat. Ik vind een goede vraag. Ja, dat komt hier niet overheen. Dankjewel hè. Oké, okay, doei. Dag Jasper, doeg. Bye. Ruud. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Eh je bent, uh, godverdank, daarom wil ik jou zeg maar. Jij, uh, heb je ook verstand van een infuus? Ze kennen mij dat bijna al. Uh. Zit die niet goed? Oh, <laughs> <laughs> zeg het maar hoor. Prik hey, ik hem even in. Ik ben bezig, joh. Het is gewoon een bureaucratie hier in Nederland, joh. Ja. Ik ben bezig met. Uh, en ik kom er niet uit. Ik van het kastje naar de muur. Ruud, je hebt wat lang voorspel het... nodig om tot uh, het hoogtepunt te komen. Waar gaat het over? Het gaat erover. Ik ben getrouwd met een Braziliaanse vrouw. Ja. Die is gewoon weer in. Ze woont nu in Zwitserland. Daar is ze gewoon weer getrouwd met een andere. Rut, hoe vaak uh, heb je allemaal niet gebeld over dit verhaal? Ja, maar ik heb er nooit meer niks. Niemand heeft schijnbaar een probleem. Nee. Niemand kan mij een, een, een oplossing. Uh, wat was het ook alweer? Want zij... Oh ja, nee, ik weet het alweer. Zij woonde inmiddels in Zwitserland met een andere man. Maar ze krijgt nog ja, steeds geld van jou. Ja, Ze is nog steeds in Nederland getrouwd met mij. Ja. Ik word hier achterna gezeten door de. Oh mijn ja, is ook... haar schulden. Echt, ik, ik word er helemaal gek van en er komt geen oplossing. Nee. Wat moet ik nou doen, uh, maar Moet maar Ik, ik zit iedere keer zeggen. Ik, maar Ruud, dit is. Kijk, het is net als met medische zaken. Uh, dit is een dossier. Ik kan jou toch niet zo 1, 2, 3 zeggen... ja, zo en zo zit het... als ik niet jouw hele levensgeschiedenis weet... en bovendien ook haar verhaal gehoord heb... Nee, maar uh, ze reageren niet. Maar ik uh, nee. zie wel iedere... Uh, er worden leningen op mijn uh, naam afgesloten. En allemaal met mijn papieren. Dat is dan niet mogelijk. We leven toch in Europa of een bananenrepubliek. Maar wat, ja, ik wil niet iedere week ditzelfde gesprek met je voeren. Maar er was iets met dat je gewoon met papieren ergens naartoe moest gaan. Dat was eigenlijk de oplossing. Ja, dat is allemaal <lacht> gebeurd. En uh, ja, uh, ja, hun kunnen er niks mee. En uh, dit of dat. Want, en waarom kunnen hun uh, er niks uh, mee? Uh, Zwitserland zegt dat is een probleem van Nederland, en, uh, want zij is hier gewoon uh, getrouwd in Zwitserland. En voor ons is het, uh, ja, uh, dat is het probleem. Nou oh ja, nou ja, het spijt me Ruud, maar we, gaan, we, we hebben, ik denk dat we dit al drie keer gevoerd hebben, dit gesprek. En als ja, er niemand heeft, over belt, dan is van, dit nou dan net die doen? ene Moet je dan een boom opzoeken met een uh, touw erop? Je, op, moet, of, uh, je, je moet, ik weet het Ruud, je moet naar de stichting De Ombudsman. ja. Ja. ja, maar wat doen. Ja. Nee, daar zitten juristen nou, en die denken. helpen mensen met echt schrijnende verhalen. Dat is, uh, die, die zijn echt, die, die uh, gaan kijken of ze je kunnen helpen. Dat is echt een fantastische uh, organisatie. Ja, nou, dan uh, ga ik ik, te ik ben al hier met de advocaten komen er niet uit. Die Ruud, hebben, uh, Luister uh, dan ook. Hey? De Stichting De Ombudsman. Ja, nou, ga je ga zoeken? Eens zo ja, moet je dan echt, dan moet je, niet zo, dan moet je niet verdrietig klinken. Die kunnen jou echt helpen. Die, zijn, die hebben verstand van dit soort zaken. Ja, nou, dan uh, ga ik daar naartoe, dan dus zou ik daar naartoe. Maar het is gewoon. Ja, echt. Het is ja. absurd. Ik weet het, Ruud. Sterkte. Hey, dankjewel. Oké, okay, doeg. Hoi. Joop. Hallo. Hallo. Nou, uh, ik heb het antwoord op uh, de stemwijzers. Oh, dat is mooi. Dus je kan morgen een site beginnen, zeg maar. Die, uh, de... Die iedereen adviseert om vooral uh, Partij van de Dieren te stemmen. Ja, of uh, voor uh, de nachtzusterluisteraars. Oei. Kijk, je hebt uh, stemwijzers voor homo's, voor mensen die uh, in snelle auto's rijden. Mensen die leuk uh, willen koken elke dag. Je ja. hebt overal stemwijzers voor en er zijn gewoon particulieren die dat beginnen. Maar de stemwijzer, zeg maar de eerste waar het allemaal mee begon. Wie maakt dat ding? Ja, dat die is... is er toch niet? Ja, er is dat, er dat één. Is helemaal... Jawel. Dat is helemaal niet terug te leiden. Wel, dat is... Ik denk niet dat, uh, dat er een van de overheid is. Ik, ik, dat, dat weet ik eerlijk gezegd helemaal niet. Oh. Maar uh, mag ik een vraag stellen? <laughs> ja, dat mag ook. Nou, ja. kijk, als je nou naar de hemel kijkt. Naar de sterretjes. Nou. Ja. Wie heeft die aangestoken? Wie de sterretjes aangestoken heeft? Ja. Dat doet Klaas vaak? Nee, die, oh. die, die heeft iets te maken met je slaap. Oh. Maar dat vind ik interessant, want uh, kijk, ik ben uh, opgevoed met het idee, of in ieder geval uh, het idee, alles gaat een keer op, alles gaat uit. Je doet ja. een kaars aan en die brandt, die, die brandt en het gaat op. Ja, maar een sterretje gaat nou, ook op. De... Het ja, duurt alleen heel, heel lang. Ja, uit. Ja. En, en, en de geboorte van een nieuwe ster of zo, kan iemand mij dat uitleggen? Oh ja, dat kan vast wel iemand. Nou, en uh, de, de, de oorspronkelijke vraag is van, uh, hoe komen de sterren aan een vuur, aan een licht? Ja, dat... Aan een dan, energie. En dan gaan we meteen, dan maken we meteen weer heel groot. Zullen we eerst eens beginnen met die ster? Ster? Ja. Ik was even mijn air kwijt. De, de ster, we beginnen even met de ster. Ja. Is, is dat goed, Joop? Ik vind alles goed. Oh, dat is heel makkelijk. Nou, dan ga ik nu ophangen. Ben, je, ben, ben ik goed te verstaan eigenlijk? Dat is dan weer niet goed. Je, ja, je, ja je, je, je, je, je, was, je was heel goed te verstaan, Joop. Nou niet meer. Nee, want ik zet je uit. Nee, maar wacht even. Oh. Mijn vraag. Ja. Hoe is mijn vraag? Hoe, je, hoe is jouw, jouw vraag is eigenlijk wanneer is een ster op. Maar, maar misschien dat mensen meteen even kunnen bellen hoe een ster ontstaat. Want er zijn vast mensen die dat weten. Die dat kort maar krachtig kunnen samenvatten. Ja, ja en, en worden er nieuwe sterren geproduceerd, als het ware? Ja, hoe wordt een nieuwe ster gemaakt? En Want dan... anders gaat alles uit en daar hebben we helemaal niks nee, aan. Nee, stel je voor. Nee. Maar dat lossen we nu nog op, Joop. Oké. Okay. Dankjewel. Fijne avond. Hetzelfde. Fijne avond. 0800-1121. Swinging on a Star. What? We dus spoelen hem even een stukje terug. Ach, oh, dat is al leuk. Spoel die eens toe. Leuk. Swinging, on the daar. Zou ik nog... Nee. nee, nee, nee, nee, nee. Vragen, daar draait het om in dit programma. Vragen en antwoorden. 0800-1121. Um, wie maakt... Volgens mij is het gewoon stemwijzer.nl, wat Leo wil weten. Wie maakt stemwijzer.nl. Dat is volgens mij de moeder aller stemwijzers. Als het niet zo is, mag je ook bellen, hoor. 0800-1121. #lips uh, wil Dorothea weten wat, uh, uh, waar dat vandaan komt. En ik dacht dat het lips was, maar het is Libs. Dat uh, zie ik op de chat verschijnen. Dus uh, als je dat uit wil leggen, bel dan ook even. Jasper wil weten waarom we hier in Nederland bij de kust... niet van die rupsen hebben die energie maken... van de app en vloedbewegingen en... Um, Joop wil alles dus weten over sterren. Hoe wordt een nieuwe ster gemaakt? En wanneer is een ster op? Dat soort dingen. 0800-1121 of nachtsuster. Apenstaatje. omroepmaxnl Frans? Ja, Hallo. Ik spreek met Frans uit Amsterdam. Ik heb een korte, en duidelijke vraag. Oh, maar daar maken we gewoon hele lange ingewikkelde van, hoor. <laughs> en ik verwacht <laughs> misschien wel een antwoord, omdat er veel vrachtwagenchauffeurs altijd luisteren. En die weten dat misschien. Ja. Waarom heet het een vorkheftruc, terwijl die dragers lepels heten? Echt, heten die lepels? Dat zijn lepels, ja. Oh. En het heet een vorkheftruc. Dus je lepelt met een vorkheftruc? Uh... Ja. Oh. Ja. Dat, uh, het is me eens opgevallen, ik heb dat eens in een bedrijf gehoord, ik heb het op tv gehoord. En dan hebben ze het over een kromme lepel. En, en... Oh. en is die dan stuk als het een kromme lepel is? Of hebben ze ja, een... dat? Waarschijnlijk hebben ze er eera gestoten oh, ja. Niet is goed gepakt, denk ik, dat weet ik dus niet. Maar dat heette in ieder geval lepels. Oh. Maar het heet een truc. Ja. En dat zou ik graag willen weten. Nou, ik dat ook nu. Ja. Goh. Dus je lepelt met een voorkeftruk. Oh? Ja, vind ik niet vreemd. Nee, ja, ik vind het wel. Komt er nog een mes bij kijken? <laughs> Alleen als je met een voorkeftruk de nou, bocht afsnijdt. Die... En een kromme <laughs> lepel moet ik ook aan Urie Keller denken. Maar... Ja, inderdaad. Misschien ja. Die, die heeft geen, nou, vo dat... geen voorkeftruk nodig. Die ik doet ik dat denk gewoon dat deze niet. Deze niet komt, Hecht. 0800 1121. Dankjewel, Frans. Ik vind het ja. een mooie vraag. Oké. Okay. Goeienacht nog, hè? Dag. Dag. Frank? Ja. Hallo. Hoi. Had je een vraag? Ja, ik heb een vraag. Nou, zeg het maar. Maar ik heet geen Frank, ik heet Frans. Heet je ook Frans? Ja. Ja, maar dat vinden we verwarrend, omdat de vorige ook al Frans heet. Dus jij heet ja, vanaf voorzien. nu Frans, Frank. Maar ik begrijp niet waar die Frans de vraag over stelde. Ja, die vroeg waarom een vorkheftruc een vorkheftruc heet als die dingen waar je mee uh, heft uh, lepels heten. Oké. Okay. Waarom een vorkheftruc ja, ja. dus niet een lepelheftruc heet? Ja, ja, ja. Ik vond het heel logisch. Maar waar belde ja. jij over, Frans, Frank? Frans? Nee, ik wilde graag weten... Ja. Uh, hoe, dat, hoe dat zit met uh, luistercijfers. Ja. Jij weet waarschijnlijk hoeveel mensen naar jouw uh, programma luisteren. Nou, niet precies. Niet precies? Nee, als jij hem uitzet, dan, dan gaat er hier niet een lichtje branden. Oké. Okay. Wat ik wel jammer uh, vind. Ja. ja, dat vind ik ook jammer. Ja. Nee, maar... Uh, uh, Stel je nou voor dat ik uh, naar een programma luister en ik zet hem uit, mijn maar, radio. Ja, dan wordt dat niet geregistreerd. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Ja, dat, trouwens, dat duurt niet lang meer, hè? Dat gaat wel, daar dat hoop ik ook eigenlijk een beetje. Dat het geregistreerd wordt op die manier. Want ik heb heel veel luisteraars, die zetten de radio aan en die vallen vervolgens in slaap... Ja. En die moeten dan, want, want de, je, mensen vu, uh, die vullen dat in in boekjes. Hè. Dat gaat nog enorm uh, uh, ouderwets. Oh, dat, is nog steeds, ja. dat is nog steeds dat, uh, uh, hoe heet het, net als bij kijk- en Luis, luistercijfers. Ja. Ja, okay, ja, Ja, nou ja, bij kijkcijfers is dat inmiddels anders. Maar ja. bij, bij, uh, uh, dat is dus bij uh, luistercijfers is dat daadwerkelijk nog steeds met boekjes die door mensen ingevuld Maar wat gebeurt er nou? Mensen zitten Casaluna te luisteren naar Frank Dumos. Dat is ja. een hele geruststellende man. Die vallen ja. in slaap. Die hebben dus vier uur lang nachtzuster aanstaan. Ja. En de volgende dag vullen ze in dat boekje in. Ik heb Casaluna geluisterd. Terwijl ze hebben hem wel aangestaan gehad, geworden. Dus ik wil wel dat dat ergens. Ik vind dat nachtprogramma's daar, daar moet het niet gaan om wie er luistert, maar het moet gaan om wie hem aan heeft staan, vind ik. Ja, ja, ja. Want want er zijn ook heel veel mensen die hebben hem aanstaan, zodat ze niet wakker worden. Die vinden dat gemummel op de achtergrond, murmel op de achtergrond lekker. Dat moet ook gemeten worden. Nee, maar bij mij. Is... Bij mij is het juist andersom. Ik, uh, ik zet bijvoorbeeld uh, die echte Janne. Ja. Die, die, die zet ik uit. Oh. En dan zet ik hem om twee uur weer aan, omdat ik dan um, Adeline kan horen. Ja, van de KRO. Maar, uh, Bij Bij jou zet ik bijvoorbeeld Cataluna uit. Oh. Om jou te kunnen horen. Snap je, nee, je zet Nee, je zet hem aan na Casaluna. Om... Ja, precies. Ja. Ja. ja. Maar hoe werkt het dan? Hoe, hoe... Wie, wie, wie registreert dat dan? Um, ja, dat is dan... Ik, ik, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat. Want volgens mij, de, die boekjes echt met invullen... Volgens, ja. mij, het, volgens mij is het zo... En er zijn echt maar heel weinig mensen... Die krijgen een soort dagboekje... Waarin je dan uh, uh, in moet vullen wat je geluisterd hebt. Dus, maar dat is toch achterlijk? Ja, dat vind ik ook wel een beetje. Er zijn meer mensen die zich daar druk over maken. Dus, dus, dus voor, ik, dat gaat ik, als veranderen. Als ik, ja, maar als ik, mijn, uh, als ik een transistor radio aan heb... Ja. dan wordt dat niet geregistreerd. Jawel, als je het opschrijft. Ja, jeetje. Nee, maar niet... Nee, dat klopt. Wat, wat, dus, wat dus zo is, is mijn hele familie gaat luisteren... maar niemand heeft zo'n boekje, dus dat wordt niet geregistreerd. Maar ja, dat is natuurlijk een kwestie van een soort van gemiddelde. Ja, ja. ja. Steeksproefgewijs. Maar ik vind ook dat... Uh, maar ik, er, kom, er komt een nieuwe manier als iemand het even uit kan leggen. 0800-1121, want ik kan dat niet. Weet je, heel eerlijk, Frank... Frans, Frank, Frans, Frans... Frans. Oh, ja. Heel eerlijk, ik wil... Ik, ik, ik wil daar eigenlijk ook helemaal niet mee bezig zijn. Want ik vind het gewoon heel verschrikkelijk leuk om te doen. Ik merk dat er veel mensen bellen. Ja. En als ik nou iedere keer zou gaan kijken... Oeh, zijn het er meer of zijn het er minder? Dan word ik daar heel zenuwachtig van. En dan ga ik dingen veranderen. Terwijl ik heb, ik heb naar dit programma gekeken. En dit, dit, deze formule bestaat al 173 jaar. Ja. En het, ja... De mensen die, die hier graag naar luisteren, die, die, dat, dat blijft gewoon ja, altijd wel. Dus dan moet ik niet dingen gaan veranderen, omdat ik denk... oeh, er luisteren deze week twintig minder mensen, we moeten, we moeten iets anders doen. Nee, nee, nee, dat gaat ook niet om. Maar ik, ik begrijp je vraag, want ik denk ook altijd... het zal toch niet nog steeds zo zijn dat je... want de ge, zeg maar gewone mensen die niet heel erg radio ingevoerd zijn... die, weten, die denken ook gewoon, oh, dat was leuk vannacht... Dat was leuk, maar ja. hoe heette dat programma dan? En van welke omroep is dat? En dat, ja, dat die, die, die weten dat allemaal niet uit het hoofd en die moeten dat dan gaan opzoeken. En die denken, nou weet je wat, laat ik maar gewoon uh, Edwin Evers invullen. Dat is altijd goed. Zoiets. En dat, dat soort dingen, dat, is, dat zit natuurlijk allemaal niet... Uh, nee, het moet anders. Goed, als iemand daar nog iets over wil zeggen, 0800-1121. Ik zie uh, dat het aantal terugloopt, dus ik hang op. Hey! Alleen maar om deze vraag? Nee hoor. Nee, ik vind het een goede vraag. Ik ben benieuwd of er nog iemand over belt, want het is er al wel vaker over gegaan. Dankjewel Frans. Dag, meisje. Dag. Hij zei meisje tegen me. Ineke. Jawel. Hallo. Hallo. Ik uh, had een vraag over iets wat, wat me iedere keer door het hoofd spookt. En dat is, ik kan wel e-mailen, maar ik heb geen uh, digitale uh, banden met een bank. Dus ik, als ik nou bijvoorbeeld mee wil doen aan een gedichtenwedstrijd die op het ogenblik loopt. Ja. En die 15 november sluit. Ja. Dan moet ik voor 15 november dus het geld overmaken. Maar dat mag alleen digitaal. Oh. En er zijn meer dingen die, die je alleen digitaal kunt doen en niet per accept giro, zoals ik dus gewend ben. Ja, dat is stom, hè? Erg stom, want nou kan mijn digitus dus niet te duur uit. Nee, dat vind, ik ook, dat vind ik ook stom. Of liever gezegd, ik heb het wel ingevuld, maar ik, ja. ik weet niet hoe ik moet betalen. Nou, ik, ja, maar nou, wat kost het dan om mee te doen, Ineke? Huh? Wat kost het om mee te doen aan die gedichtenwedstrijd? 4 euro. En dan moet je 4 <laughs> okay. euro overmaken. <laughs> ja, nou dat vind ik niet zo heel erg, want ik ja. maak wel meer kleine bedragen over. Maar ik bedoel, het, het is zo gevaarlijk hier ja. in, in de Randstad om dus uh, digitaal te gaan bankieren. En, en er zijn mensen die nee, ja, gewoon dat niet dus ja. willen. Nee, ik vind het... Het, maar dat is serieus echt een probleem wat jij nu aanhaalt. Ja, en ik merk dus echt dat het, dat het ja. meer dus voorkomt met meer uh, programma's en meer dingen. En ja, ik weet dus daar ook geen oplossing voor. En misschien weten jullie het. Want er wordt dus dan ook nergens een bankrekening genoemd. Dus nee, ik, ik dus je kunt dus dus niet ook gewoon je accept giro nog op de post doen. Ja, kan stom hè? Dus he? ik, ik heb dus geen bankrekening van, van degene die, waar ik het naartoe wil sturen. Nee, dat vind ik ook stom. Toch. stom. <laughs> heel stom. Wat is dat voor gedichtenwedstrijd? Um, ja, de, de, ja, een of andere tuning enzovoort. Nou, oh. Het staat bij gedichtenwedstrijd in ieder oh, geval. Ja. En ik heb dus al jaren een heel leuk gedichtje. En dat, dat dacht ik van, nou ja, voor de aardigheid ga ik eens met een je meedoen. Maar ja, dan kom je dus weer op dat punt. Hoe ga ik betalen? Ja, ik vind het ja. een goede vraag. Ja, want het, we, we spitsen het nu toe op de gedichtenwedstrijd. Maar er is dus. dus er, ja. zijn, er, het is bij het, meer dingen. Toch. Hoe doe je dat. Want, want ja. er zijn vaak. Er, je hoort vaak berichten dat het digitaal of dat internetbankieren, dat het, dat het toch fraudegevoelig is, dat er weer iets, ja. iets misgaat. En er zijn gewoon mensen die er niet aan willen beginnen. De nee, kennis en dan, ze van mij zijn dus helemaal leeggehaald... doordat ze dus internetbankieren. Ja. En, en de Randstad is het gewoon, nou ja, af en toe gevaarlijk. Dus maar we gaan er wel niet. naartoe dat je inderdaad straks. Aan bepaalde ja. dingen niet meer. Dat uh, als het niet wel, meer anders kan wel. Dat zal wel. Maar misschien Gek is dat. Gek toch. Mijn tijd. Ik ben ja. Zeventig, dus ik bedoel. Oh uh, nee, dat he? gaat het niet. even wachten. <laughs> en nee, zo lang gaat het niet duren. Maar het is wel bizar dat het geen waterdicht systeem is. En dat je toch wordt gedwongen ja. om het te gebruiken. Dat ja, vind ja, ik ook. Ja, precies. En dat vind ja. ik helemaal niet netjes. Ik vind het een soort van discriminatie. Nou, dat vind Overigens ik ook. Ondanks die vorkheftruk. Ja. Uh, we samen vormen die twee lepels een vork. Nou, dan Met moet het niet tanden, gekker worden. Ja, een vleesvorkje. Een vleesvorkje <laughs> heeft ook maar twee tanden. Oh, dus zo ja. zou ik het zien. Als oh, je ja. een lepel samen hebt, dan heb je dus een vork. Dacht ik. Maar het is niet zo dat als je een vleesvorkje hebt, dat dan de... Nee, Tanden je, van de vork eigenlijk lepeltjes heten. Als je het hebt heten. dat je vlees aan gaat prikken. Nee, dat, dat, niet is dat ook is niet. Maar. Ineke, nou, is heel voor... even. Want de, de, de, de, het, ja. dat gedichtje wil ik nu even horen natuurlijk. Nee. Dat Waarom dat niet? Doen. Nee. Oh, dan gaan je mensen kan... het overtypen en meedoen aan de ja, gedichtenwedstrijd ja, precies, natuurlijk. Precies. Oeh. En dat is dus... ja, nou, dan niet, nou ja, ik wil het je heel graag vertellen, maar dat kan niet zo. Nee, maar luister eens even. Als, als Stel dat er iemand die gedichtenwedstrijd wint met jouw gedichtje... Ja. Ja. Dan ga ik er persoonlijk voor zorgen dat de geluidsopname van deze uitzending naar die gedichtenwedstrijd gaan. Nee, ja, maar het mag niet gewoon. Je mag het alleen maar. Oh, dat... het mag nog helemaal niet gepubliceerd zijn. Het moet nee, ongepubliceerd het mag zijn. Niet gepubliceerd zijn. Maar voor de radiovoorlezen is dat publiceren? <lacht> Valt dat nee, eronder? Het, nee, dat staat er niet onder, maar het mag niet gepubliceerd nee, worden. En niet uh, bekendgemaakt worden voor de dag van van de uitslag. Oh, nou dan moet je... En er doen en... dus hele bekende mensen aan mee. En nou, die weet oh. ik ook al niet uit mijn hoofd. Maar ik bedoel... Hele dus bekende mensen, mensen maar, die je niet uit je hoofd Ja, maar die ieder jaar dus gehouden wordt en uh, nou, Toen dacht ik van, nou, laat ja. ik nou eens één keertje meedoen. Maar, maar nee... Maar je kunt wel mailen, hè, Ineke? Ja, ik kan wel mailen. Nou, mail mij even al je gegevens en het gedichtje. Dan maak ik nee, die vier nee, euro, nee. euro over. Nee, dat, dat mag wel niet. Ja, dat kom moet... nou. Nee, ik mag jou niet dat gedichtje mailen, helaas. Maar, nee, <laughs> ik mag op... het niet openbaar maken. Nee, en... maar ik doe er dan verder niks mee. Maar dan stuur ik hem in voor jou, zodat ik die 4 euro kan betalen voor je. Ah, Met mijn internet. Ja, maar, maar het zou toch verschrikkelijk zijn als dit nu voorbij gaat, omdat jij die 4 euro niet kunt overmaken? Ja, maar misschien gaat het ook voorbij als ik jou dat gedichtje stuur. Eh, dat is nou heel moeilijk, want ik zou het je dolgraag willen sturen, want het is gewoon een heel leuk gedichtje. Maar ja. eh, ik, ik ik durf het niet eerlijk gezegd niet. Nee, dat begrijp gaan we ik. Zou er niet iemand zijn die die weet hoe dat nou moet? Ja. 0800 12, dat is inderdaad, jij brengt mij terug naar de uh, basics van dit programma. Ja. Dat was het idee, iemand moet het even oplossen via 0800-1121. Nee. Adviezen zijn welkom. Als ik dus uh, ja. accepteren, oh, kan sturen, ben ik klaar. Ja, iemand even een acceptie. Ik weet niet heen, waar waarheen. Staat er ook geen telefoonnummer bij dat je ze even op kunt bellen? Nee, nou, er is één telefoonnummer van een mevrouw die dan uh, bereikbaar moet zijn. Nee, neem niet op. Nee, natuurlijk. nee, die zit de internet parkeren, de lijn is bezet. Oh, nee ja. hoor, want oh, dat kan ook wel, want ik krijg steeds het antwoord antwoordapparaat. Dus. Oh, ja, ja, maar die mevrouw, is... ik weet het al, Ineke, die mevrouw heeft zelf vijf gedichtjes ingestuurd. <laughs> die denkt, ik moet niet hebben, die concurrentie. Nou, goed. Nee, die maar... zit alsmaar te lezen, gedichtjes te lezen om, om te sturen, ja leuk. Okay. Ik ga mijn best doen, hou me een beetje op de hoogte, Ineke. Heel erg graag. Oké, okay, nou, goeienacht. Hartelijk bedankt voor de moeite en uh, je hebt een heerlijk programma. Ach, gelukkig. Dag Ineke. Ja, hoor. Dag. Dag. Theo. Ja. Hallo. Morgen. Wat kan ik voor je doen? Nou, uh, ja, een rare, rare vraag. Een beetje nerdy is het ook. Oh? Uh, je hebt een telefoon. Ja. En je hebt een uh, calculator. Ja. En als je die naast elkaar legt, dan zie je dat de toetsenborden verschillen. Ja. Op de telefoon begint het bovenaan met 1, 2, ja. 3. zo ja. En op een calculator is, dat begint het aan de onderkant. Ja. En daar vergis ik me altijd mee. Dus ja, dat is de ook de stom. De ja, Dus waar is dat nou misgegaan? Ja. Nou, goede vraag waarom hoor. Waarom heeft dat zo gedaan? Dat is onbegrijpelijk. Ja. Het is wel uh, consequent. Je ziet op iedere telefoon, zie je het zo staan. En op iedere calculator uh, staat het dus andersom. Ja. Ik heb... Ja, want er, er zit op zijn, een... Op, die dit helemaal niet weten. Dat is nog gekker. Ja, die, zitten, die, die weten niet dat ze in plaats van iedere keer uh, 17,50... dat ze dus iedere keer uh, 71,50 euro ja, 71 overmaken. Nee, ik bedoel dat ze niet weten dat die toetsenborden verschillend zijn. Nee, dat, dat zeg ik... Oh, zeg je dat? Dat hoor ik niet. Ja, of die, die toetsen dan voortdurend de verkeerde telefoonnummers. Dat kan ook. Juist, ja. Ja. ja. Goh. En ik denk dus dat daar ontstellend veel fouten gemaakt worden... door die vergissing die ooit is gemaakt... om die twee toetsenborden op een verschillende manier te maken. Ja, maar het is mij, het mij is ooit... Een dus keer... geen telefoon. Sorry? Nee, het is mij ooit uitgelegd... Want ik, ik heb op mijn toetsenbord zo'n zo blokje met cijfers. En die zitten inderdaad, dan zit er één links onder. En mij is ooit uitgelegd dat dat was, want mensen die dat heel veel gebruiken... die gebruiken die kleine getallen vaker... en dan hoef je dus minder met je hand over dat bordje te bewegen. En dan kan ik me ook wel weer voorstellen dat ze bij een telefoon dachten... ja, maar we gaan niet de telefoon met een zeven laten beginnen linksboven. Dat is onlogisch. Ja. zou kunnen, hè? Maar goed, 0800 of als u op uw calculator wilt tikken, dan is het 0... Even kijken, waar zit dan de 8? 0200. Ja, dat wordt allemaal te ingewikkeld. Nee. Ik, uh, ik doe mijn best, Theo. En ik heb ook nog twee antwoorden, denk ik. Oh, dat is mooi. En wat is dan het laatste antwoord dat je wilt geven? Dan ga ik vast nadenken welke plaat ik daarna ga draaien. Over die adlibs. Oké, okay. Oh, Of, of die, uh, ja. die, die, die getijdencentrale. Nee, de, we doen de adlibs het laatst, want dan kan ik daarna... Um, of Whitney Houston of Mariah Carey draaien. Oh, nou, ja. zeg het maar. Word ik dan zelf alweer heel vrolijk van. Dat laat ik aan de chat over, die gaan daar vast over nadenken. Uh, begin dan eerst maar even met de antwoord op de vraag... Welke wilde je anders? De rupsen toch? Appenvloed? Ja, die rupsen, ja. Ja, bijvoorbeeld. Vertel. Nou, het zit zo... Uh, de, de, de, langs de Nederlandse kust daar is de Noordzee. En in Engeland hebben ze aan de andere kant van Engeland hebben ze de Atlantische Oceaan. Ja. En die heeft een hele andere golfslag. Ja. Die een hele lange golven van 300 meter lang. En daar kun je wat mee. Oh, ja, we hebben gewoon de kleine golfjes. Golven. Echt waar? Ja. Dan nou zijn we zo trots op Nederland, Waterland, met Willem-Alexander als waterdeskundige. En dan kom ik er nu gewoon achter dat we gewoon eigenlijk kleine flutgolfjes hebben. Ja, het is niet anders. Wat verdrietig. is een klein landje. <laughs> nou, daar moet ik even over, over, over, uh, overheen komen. Nou, ik de, wens je daar veel sterker ja, mee. de atlips. Ad AdLibs. Ja. Uh, nou, ik denk dat het uh, een, een Engelse uitspraak is van een Latijnse uitdrukking. Ad libitum. En dat uh, staat in uh, muziekpartituren. En dat betekent dat je dat naar eigen uh, smaak uh, kunt invullen. Ja. Bijvoorbeeld in oh. een, uh, een vioolconcert, dan is er een stuk ad lib of ad libitum. En dat kun je nou, spelen zoals je dat maar wil. En dat, dat, spel, dat spel je dus met AD, niet AD, met T, AD en Libitum met een B, L-I-B. En uh, dat wordt afgekort tot Adlib en in het Engels is het dan Adlib. Ja, volgens mij is dat een, want dat heb ik ook inderdaad op de chat wel voorbij uh, zien komen. Ja. Nou, dan... Uh, dan denk ik. Ja, dan... dan, dan, dan, dan, dan ja, dan, dan gaan we een stukje, stukje AdLibs uh, laten horen. Of ja, laten we dan. Ik, ik denk of Mariah Carey of Whitney Houston. Ik denk die, uh, die, die doen dat volgens mij allebei. Dat is het eerste waar ik dan aan denk. Maar uh, uh, laten we dan I Will Always Love You doen. Dat, dat is altijd mooi. Maar, maar dank je wel voor alle uh, antwoorden. En de vraag van de telefoon en de calculator. Oké. Okay. Dag Theo. Dag hoor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 And I will So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you, you need. Lips, hè, mag je zelf weten. Dus maakt niet uit welke nootje zingt. Heb ik net geleerd van Theo. Het was uh, Whitney Houston en I will Always Love You. En het mooie is, zij doet dit dus lips, Zoals we dus uh, wilden weten. Namelijk een beetje zoals ze zelf mooi vond. En het is zo ingesleten dat zelfs als je meezingt, probeer je precies die ad dus te volgen. Tenminste, ik dan. Uh, 0801121. Jurjen. Jurgen. Goedemorgen. Hallo. Ik had een uh, antwoord op de vraag van de porkherstuk. Oh, klopt. Het is het twee lepeltjes. Ja. Die samen een vorkje ja, Die mevrouw, vorm. die is een, Ja, die mevrouw die je net aan de lijn had, die had eigenlijk het goede antwoord al. Die, die, heeft gewoon logisch nagedacht en die kwam gewoon met de goede oplossing. Dat is ook wat. Dat ja, is dat eigenlijk klopt, ook niet Komt alleen toe. een beetje een. Vreemde aanname van die meneer dat de het zouden moeten weten. Ja, want het is natuurlijk, dat is natuurlijk een beetje appels en peren vergelijken. Ja, nou rij ik toevallig op een vrachtauto. Ook ja. nog met appels, nu we het toch over de vergelijking <laughs> hebben. Ik wil nu heel graag raad wat hij rijdt spelen, want ik weet het al. Ja. ja maar, uh, maar je hebt nooit wat met trucks te doen. Jawel, Ja, toch, ik rijd hè, toch. Toevallig ook wel eens op. Maar uh, op zich rijdt een chauffeur hoofdzakelijk niet op een vorkheftruk, maar <laughs> dat op zijn vrachtwagen. Maar als je vorkheft of lepelheftruk rijdt, moet je dan ook een -vergunning, uh, diploma hebben, of niet? Ja, dan... nee, want als je namelijk een lepelheftruk zou rijden, zou alles eraf vallen. Want oh ja, want er zit maar één lepeltje aan dan. Van de vork. Nee, maar dan, want dit zijn natuurlijk lepeltjes zonder zo'n zo holling. Hol, hol... Uitholling. Ja, ja, maar goed. Het is, uh, ja. Toch heet het een lepel, omdat het een los onderdeel. En samen vormen ze een vork. Ja, nee, ja dat is inderdaad een goede uitleg. Maar, maar ik vroeg me wel af, echt serieus, of je als je vorkhefdrukkrijder-chauffeur uh, wil worden, of je dan een diploma ja. moet halen of een uh, rijbewijs. Ja, daar heb je een uh, certificaat voor nodig. En hoe lang, hoeveel lessen moet je dan krijgen? Ik heb geen idee, want ik heb het nog nooit gehaald. Maar je rijdt er wel eens op, zeg je. En dan rij je dus eigenlijk ja. illegaal zonder... Uh... Oh, dat is een mooi moment om weg te vallen. Oh, ben ik er nog? Ja. <laughs> Oké, okay, maar jij hebt, uh, hebt niet je diploma, certificaat. Nee, maar ik geloof dat het een, dag, uh, een cursusdag is. En dan heb je je uh, oh. certificaat. Leuk. Ga ik doen? Het is, is heel leuk werk aan Dankjewel, een Oké, aan. Dankjewel, Jurjen. Okay, hey, Voorzichtig met de heen, appels, hè? Ja, ga ik doen. Oké, okay, doeg. Hai. Willem? Goedemorgen, mevrouw de Jong. Goedemorgen, meneer Willem. Een hele goede morgen. Zeg het Wat maar. een vraagje ja. over het weer. Je ja. hebt nou die orkaan gehad, Sandy. Hè? Ja. En uh, zo'n orkaan, zo'n bui, die neemt water op uit de zee. Enorm hoeveel in de water. Ja. Dan vraag ik me heel simpel af, waarom regent het nooit zout water? Oh. Het nee, dat is lach hè. Ik woon zeg maar in Noordwijk. Ja. Aan de boulevard. En dan zie ik ook wel eens die buien ontstaan. En dan zie je ook dat zo'n buien dan dat water opneemt uit het zee. Dan zie je ziet zo'n hele zuil omhoog reizen. En dan, ja, dat is een machtig natuurverschijnsel. Maar dan denk je, ja... Daarna gaat het dus regenen. Maar altijd zoet water. En waarom nooit zoutwater? water? Wat een goede vraag. Dankjewel mevrouw Leon. Nee, maar normaal is natuurlijk regen wordt, natuurlijk, heb ik geleerd ooit op school, regen wordt, als je het heel simpel uitlegt, eigenlijk gemaakt van waterdamp dat weer omgezet wordt in water. Dus dan nee, gaat het zout niet mee in de waterdamp omhoog. Maar, maar in dit geval zou het toch... Misschien, is het dan niet, zou het niet zijn dat het in New York echt zout water geregend heeft? Nee, dat geloof ik niet. Nee? Nee. Oh. 0800-1121, we hebben gelukkig een hoop uh, weer in ons uh, publiek. Ja, dat gaat goedkomen. Mag... Dank je okay, Willem. Ik stel... hey, mag ik er nog eentje stellen, of niet? Nog één? Nou ja, als is er zin in het. Maar denk je wel? Ja hoor, dat mag wel. Nee, nee. <laughs> nee zeg het maar. <laughs> uh, er wordt tegenwoordig zo gepraat over het uh, horizonvervuiling van die windmolens. Hè? Weet je wel, die, die, die energiemolens. Ja. Maar die... die, die... Die enorme masten met die elektriciteitskabels eraan, dat vind ik ook geen porum eigenlijk. Waarom nee. kunnen die, die kabels niet onder de grond? Ja. ja. Of is het een stomme vraag? Nee, dat is helemaal geen stomme vraag. Want, want... Ja, ik weet het niet. Ik maar, het maar zo af. Maar blijk, ik, blijkbaar kan het niet. Of het is te duur, of het is te uh, wormgevoelig. Of wat, wat we allemaal nog meer Ja, ik, ik snap dat wel. Dat zal niet kunnen. Maar ik vraag nee. me wel af waarom, waarom kan het ja. niet? Nou ja, ik, ik ben dus net in Amerika geweest tijdens Sandy. Ja. En het, waar iedereen zich daar verschrikkelijk dus druk over maakt, is omvallende ja. bomen. Want als het dus heel erg regent... Ja, die vallen op die kabels. Ja, ja, precies. Als het heel erg regent, dan gaan al die bomen los ja. zitten, die vallen om op die kabels. En toen dacht ik ook: leg die dingen dan onder de grond. Exact, schat. Dat maar, dacht ik dus ook. Dan, maar dan moet je wel natuurlijk. Uh, dan moet je de boel gaan opengraven, erin leggen, weer dichter. Dat is wat? Dat, is, dat, is, dat is toch een punt? Ze maken ook een, een, een, een pijpleiding vanuit Rusland naar Duitsland met olie. Zou toch moeten kunnen, hè? En waterleidingen ja. en de riolering. Ja, exact. Ja. Ja. Hm. Maar ja, water en nee. elektriciteit gaat weer niet zo goed samen, dus dat kun je nee, niet door dezelfde gaat buis dat trekken. Dat niet. Dat, weet ik niet. dat ja. is niet goed. Nee. Huh, wat een toestand. Nou ja, um, ja, toestand, hè? ja uh, 0800 1121, twee vragen voor de prijs van een van Willem. Ik ga mijn best doen. Ik blijf nog even wakker, ja. Ja, dat ah, lijkt ik me wel. Ik net op mijn werk, ja, maar ik heb ook gewerkt. Ja, maar dat zou wat zijn, hè. Bel straks mensen met de antwoord, liggen jij te snurken? Uh, een half uurtje. Oké, okay, nou, we geven ze een half uurtje. Dankjewel, Willem. <laughs> Dag, mens. Doeg. Ari? Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo, hi. Ja, ik had een vraag. Ja, zeg het maar. Ik, ik heb ook wel twee antwoorden. Oh. Nee, dat kan niet hoor, want we hebben nog maar twee minuten... en dan gaan ze nieuws lezen en zo. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, dan moet ik heel vlot zijn. Ik heb ja. een vraag. Ja. Is bij jullie vlakbij pas een, een kogenschip gezonken? Nou, dit, niet pas gezonken, ja. opge, opgedoken. Op, op is Nou, okay, ja. goed. Dat schip, ik heb zo'n schip wel eens gezien in de Noordoostpolder. Er, er zat alles in, de vuurplaat, in een doos met eieren die verdampt waren. Maar hoe ging het nou een paar honderd jaar geleden? Hoe kwamen die schepen... Stroomopwaarts naar Basel met welke techniek en, en wie weet wat van die koggeschepen nog van de geschiedenis van die dingen van het oh, ding ja. wat daar ligt. Nou, dan moet je, maar dan moet je in kampen komen kijken. Daar hebben ze een, nou, ko ja, een koggenschip helemaal maar. daar gebouwd. Maar ik, ik, zie, ik zie een beetje slecht, Want oh, ja. anders ben ik er al geweest. Je hoort dus nooit wat over het stroomopwaarts uh, varen van een paar honderd jaar geleden. Nee, Want je tussen die, die handen steden. Als je naar Duitsland komt, dan heb je hele stijle rotswanden. Ja. Dus je weet niet met een touwtje lopen te slepen. Hoe ging dat? En in hoeveel tijd kwamen ze naar Basel? Zeg maar twee of driehonderd jaar geleden. Ja, en waar vandaan? Nou, weet ik veel. Vanaf, uh, kampen. Noem kampen, ja. ja? kampen, de ijs ja. op. Of een Vecht, uh, de Rijn op. Ja. Uh, weet ik wat. Ja. Nee, dat moet dus lukken. De Hollandse vaart, de handelsvaart. Ik de grootste, ga... de, de, de Hanse weet ik wat. Ja, als het, maar het dan handelsvaart is. Hoe stroomopwaarts? Hoe ging ja. dat? Ja. Want je hoort er nooit een bal over. Nee, je hoort er nooit wat over, hè? Nee. Nee, nee. stroomopwaarts. Hoe, hoe we gaan ging we dat? Dan ik bij uh, Lobit het land in. Ja, maar, maar stroomopwaarts die... naar Basel. Daar hoor je nooit wat over. Zoetwater is ook zout. Ja. Maar het verdampt, maar in die, in die zee lag al het zout achter. Maar het, het nee. water dat naar beneden komt is ook zout. Nee, want het gaat om, bij uh, die orkaan wordt het... Goed, dankjewel Arie, dag! Tot ziens. Dag.